Balken niet? Balken is ziek. Erg ziek? Nou nu, nee, maar er blijven wel allerlei dingen liggen die haast hebben. Wat moet ik daar nou mee bijvoorbeeld? Een nieuwjaarswens. Hij zou wel een keus maken, maar hij heeft het toch altijd niet gedaan? Als hij niet zo ziek is, zal hij maandag wel komen, want dan komen die sollicitanten van mevrouw moederman. Maar maandag is het te laat, We moet toch uit op vrijdag naar de drukker? Klompviool, doedelzak, trekzak, rommelpot, draailier... Ja, wat moet ik daar nou mee? Bel hem op.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 Is er iets? Dat hij dan aan de commissie zou moeten uitleggen dat het om een rommelpot of een klompviool ging, was zijn zaak niet. Nee. Doedelzak! Naar Nicolien, naar huis. Nooit meer naar het rotbureau. Heus niet. Maar meteen daarop twijfelde hij weer. En voelde hij zich diep ongelukkig. Hij probeerde wat er gebeurd was te relativeren. DREKZAC! Er is niets. Ja, er is wel iets. Ik zie het.